DUR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 Ruim vier maanden na de verkiezingen is er in België een akkoord bereikt over een nieuwe Vlaamse regering. De N-VA, CDNV en Open VLD zijn het eens geworden over een stevig pakket aan maatregelen voor een sterk Vlaanderen, zegt de nieuwe Vlaamse premier Jean bon op Twitter. Het akkoord is bereikt op een laatste dag en eh, nacht van onderhandelen en wordt later vanochtend gepresenteerd.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 En de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de moord op journalist Khashoggi, maar hij benadrukt dat hij absoluut niet de opdracht voor de moord heeft gegeven. In een interview met de Amerikaanse televisiezender CBS noemt de prins de moord een vergissing en een gruwelijke misdaad. De Saoedische journalist Khashoggi stond bekend als een criticus van de kroonprins. Een jaar geleden ging hij naar het Saoedische consulaat in de Turkse stad Istanbul, maar hij kwam niet meer naar buiten. Algemeen wordt aangenomen dat hij daar werd vermoord en dat zijn stoffelijk overschot werd weggewerkt. Het weer buien, maar ook wat zon, in de loop van de middag vaker droog. Het wordt dan een graad of 17, ook morgen eerst regen en dan is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arno Broekhuis van de ANWB. Files staan er nog op de A1 richting Amsterdam. Bij Naarden, 5 kilometer na een aanrijding, zijn er twee rijstroken dicht. En de file kost je een half uur. Op de A2 richting Amsterdam staat bij knooppunt Amstel nog 10 kilometer. Op de A4 naar Amsterdam voor Baddoverdorp 4 kilometer. En op de A5 voor de aansluiting met de A10 2 kilometer. Een aanrijding op de A9 richting Alkmaar. Daardoor staat het tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen nogal het 6 kilometer kost je een kwartier. En tenslotte op de A10 zelf de ringweg. Daar staat bij Amsterdam Buitenvelder nog een file van 4 kilometer. Tot zo voor de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. Zandvoort het, en jij beleeft het. Zon, zee, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met, met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Met de snelheid naar Zandvoort, want daar woont mijn hart die. Getty -tup. Getty -tup Als je de klank van het strand hoort,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 Topstars met de naar Zandvoort op deze mooie zaterdag 28 september 2019. Welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort. En wat gaan wij doen? Wij gaan in het eerste gesprek met Jolanda Gozens en Wilma Schama praten over het pluspunt. Want van 1 tot en met 8 oktober is de week van de ontmoeting. Dan als tweede onderwerp gaan we praten met Yvonne Cardol. Die is de coördinator van de dagbesteding in het Nieuwe unicum. En die is op zoek naar medewerkers, onder andere voor het Natuur Buddy Project. Nou, wat dat is, dat gaat ze precies. Vertellen. En we hebben dan als derde onderwerp uh, Karel van Broekhoven en Armand Dersigny van Rust aan de Kust. En die gaan iets vertellen over het bezwaarschrift tegen de Formule 1-race. En uh, dat is dan in 2020 dat dat dan eventueel gehouden zou worden. Want dat staat op losse schroeven, zegt men. Maar dat zullen we dan straks horen. Ik geloof horen. er niks van, Cor. Ik geloof er ook niks van. En dan hebben we als vierde onderwerp, als het goed is, de open dag van de scouting. Die ja. uh, is binnenkort... Nou, het tweede uur, we. Ja, we gaan... Uh, goedemorgen, Cor. Uh, u hoort Cor Draaier, mijn medepresentator. Goedemorgen. Uh, we gaan boodschappen doen en het, na het, uh, het tweede uur beginnen we met politiek. En dan is er toch wel een heel belangrijk onderwerp. Het uh, Watertorenplein, wat weer uh, gisteren, sateren, dinsdag uh, in de raad is geweest, wat weer opgepakt gaat worden... Men zegt op eieren lopen over het watertorenplein. Peter Kramer van, is fractievoorzitter van OPZ en hij gaat ons daar wat meer over vertellen. Daarna, ja, hoe gaat het met de Syrische en Eritreese statushouders hier in uh, Zandvoort? Die zijn er al een paar jaar. Ja. Ja, nou, dus. Taalcoaches die zijn één op één met ze bezig op dit En uh, de heer Van Looy vertelt ons daarover. Die kan alles zeggen van nou, hoe gaat het ermee? Wij sluiten af en dat is best wel leuk. We hebben een nieuwe raadschrift hier. Henk van Stevenink gaat in november stoppen. Na 17 jaar. En hij is een opvolger. Gideon van Dril. En hij gaat zich voorstellen. Ik ben heel benieuwd. Hij heeft al een hele mooie naam. Vind ik ook. Een beetje een bijbelse naam. hè? Ja. Gideon. Nou, de, okay. techniek, nou, de techniek wordt vandaag gedaan door Jan Koper En de muziek heb ik samengesteld. De redactie was Gert Verkuik. En natuurlijk Gerrie Rutte die naast me zit. Want de presentatie wordt deze keer ook gedaan door Gerrie Rutte. Ja, gezellig hoor. Mij. Ja. Ja. ja, gezellig. Ja. Ja. Nou, aan tafel aangeschoven Jolande Gozens en uh, Wilma Schrama. Het Pluspunt. Het Pluspunt? Hoe gaat het ermee? Nou, het gaat heel goed met Pluspunt. Ja. Het draait op volle toeren. En um, buiten Pluspunt ook ons andere wijksteunpunt natuurlijk, de Blauwe Tram in het centrum. Ja. Ja, gaat ook heel goed gelukkig. Was dat uh, ooit de bedoeling om daar een wijksteunpunt uh, in te richten? Um, hoe het precies inhoudelijk allemaal is gestart, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er vraag naar was voor mensen in het centrum om ook mee te doen aan activiteiten. En soms was het logistiek wel een beetje moeilijk, omdat alles in Noord was. Dus voor ja. hen is het handiger. Ja, ja want alle ja, wat is het? Uh, huizen voor de wat oudere mensen zijn ook voornamelijk in het centrum. Hè? Zoals uh, nou, Huis in Kostloren. Ja, ja precies. We hadden vroeger ja. een ander punt in het, in het centrum van uh, Zandvoort. Ja. En dat is weg, dat is verdwenen. En toen ging alles ging naar, uh, naar Noord. Ja, en dan heb je natuurlijk wel ja. de belbus. En uh, waar ik straks graag ook iets over wil zeggen. Pak meteen mijn momentje natuurlijk. En uh, de gewone bus. Maar voor mensen die lopend ergens heen willen. Is dit wel laagdrempeliger. Ja. Ik vind het wel handig dat het in het centrum zit. Ja, voor hen is het wel handig. Ja. En het is ook een mooie locatie. Dus ja. En we hebben natuurlijk meer ouderen. Uh, Sandvoort vergrijst en ontgroend. Dus ja. Het wil zeggen dat je toch steeds meer um, vraag uh, krijgt naar dingen gezamenlijk doen. En met elkaar en de eenzaamheid bestrijden voor oudere mensen. Dus dan zijn dat soort ontmoetingscentra natuurlijk heel gewenst. Ja, want vroeger hadden we het gemeenschapshuis. Ja, dat bedoel ik, ja. ja en dat ja. is nu dat, uh, waar het ADMZ-museum uh, ja, uh, gekomen ja. is. Ja, alles zou toen naar het uh, Blauwe Tremgebouw gaan. Ja, dat ging toch niet helemaal van een leien dakje. Want uh, de sfeer die daar vroeger heerste heerst in de blauwe tram... men zei dat de uh, herdenkingszaal van de begrafenis er gezelliger uitzag. Dat is in, nee, nu veranderd. En dat is me goed ook. Het is heel gezellig. het, is ja, heel gezellig. Ja, het wordt ja. wel steeds dus warmer. Nee, nee, nee, nee. Dat moet even groeien ook. Ja, het ja. moet even groeien. En um, ja, als je dan gaat kijken naar uh, het programma wat jullie hebben... Dat is enorm dat groeit ook, zie ik. Ja, we hebben een enorm aanbod. Um, het is misschien wel leuk om daarop in te haken dat we van 1 tot 8 oktober open huis hebben, waarbij mensen dus kunnen proeven van dat enorme aanbod. Maar um, je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk elke dag wel iets is. Op maandag hebben we bijvoorbeeld um, ja, de koffie in. Heel erg leuk voor mensen om eens gewoon uh, langs te komen, wat anderen te ontmoeten. Worden door medewerkers van het RIBW en um, Nieuw Unicum heerlijke koekjes gebakken. En Gepresenteerd en nou, het is heel, heel gezellig altijd. Het is trouwens gratis in de volgende week. Waar zijn die koekjes? Ja, die koekjes die zou je ja, wel willen proberen. <laughs> nou, en dan hebben we s'avonds uh, kom je ook eten. Nou, op dinsdag hebben we smiddags de eetclub. Ook heel erg leuk. Wordt er tussen de middag door Horneman maaltijden aangeleverd en het wordt uh, door de vrijwilligers met heel veel sjoeng op tafel gezet. Het is <laughs> dus echt een grote ja, gezellige happening. Nou, op donderdag hebben we datzelfde. Dus middags en ook s'avonds weer eten. En één keer in de twee weken natuurlijk. Door de ja, mensen uit Syrië. Of uh, elders vandaan. Koken over de grenzen. Dat ja. is heel populair. Hè? Heel populair. Gewoon, ja. Daar moet Lachlijst, je ook echt hè? voor ja. opgeven. Ja. Want het uh, is natuurlijk maar een beperkt aantal plaatsen. Ja. Het is wel echt een levendige avond. Als je echt rustig wil eten. Dan moet je dat denk ik niet gaan doen. Het is echt heel ja, druk en levendig. Veel kinderen, muziek en buitenlandse culturen. Ja, maar wel ja. leuk om mee te maken. Ja. Maar buiten dat hele eetverhaal hebben we ook knutselmiddagen en um, spelletjes. We hebben de schilderclub. Nou, van alles. Je hoeft je niet te vervelen. En juist dat is volgende week leuk om eens te bekijken. En kennis mee te maken. En hè? Dat is de bedoeling van deze week. Dat hè? is de ja. bedoeling. En alle activiteiten op de eetactiviteiten na zijn ook gratis. Hm. Dus de week van de ontmoeting, als ik dat dan zo mag zien... dan als iemand nu luistert of die zou dat lezen ergens in een krant... die denkt van ja, ik wil daar toch wel eens uh, naartoe... Er zijn geen kosten aan verbonden? Nee, er zijn behalve wat ik net al zei, de eetgelegenheden, ja, zeg maar de, de, de maaltijden. Dat is niet gratis, maar alle andere activiteiten zijn gratis. En je moet je wel opgeven? Hè? Je moet je wel, je wel opgeven voor de, voor de eet. Ja. En um, ja, het gaat te ver om nu echt per activiteit te zeggen uh, wanneer en hoe. Maar ik zou gewoon eventjes uh, bellen met, uh, met pluspunt. Ja. En dan uh, kunnen zij u doorverwijzen naar... Ja, ...de betreffende activiteit. En uh, trouwens bij uh, de meet and greet die we hebben... Hè, dus ...om je, om je eens ja, een beetje voor te laten lichten ja. Ja. van wat is er nou allemaal... ...daar hoef je je niet voor aan te melden. En dat is bij Pluspunt op woensdag 2 oktober tussen 11 en 12. En um, in de blauwe tram is het van half drie tot half vier op dinsdag 1 oktober. Dat is gewoon inloop. Dat is gewoon inloop, daar hoef je niet voor aan te melden. Maar je kan eigenlijk elke dag toch kun je kan eigenlijk elke dag vragen ja. van wat ja. is er aan de hand, wat kun ja. je doen? En... Ja, maar zoals bijvoorbeeld die eetactiviteiten, dan moet je je wel voor een bepaalde ja. tijd opgeven, ja. maar voor de rest is het gewoon zo van nou kom lekker binnen en uh, kijk rond en kijk of je aan kan schuiven. En je kan op de website kijken denk ik Je kan ik op, ook, op de website he? kijken. En daar staat het ook allemaal, he? staat het Hier, allemaal. Ja. ja. ja. Oké, okay. zeg dan deze... even de website, wat is de website? Oké. Okay. Ja, En als mensen dan niet uh, handig zijn om een website op te zoeken, dan kunnen ze met hun iPad of hun uh, mobieltje naar een spreekuur komen om te kijken hoe het allemaal werkt. We hebben één keer per maand een digitaal spreekuur. <laughs> ja. dat ja, en dat uh, doet uh, onze zeer gewaardeerde vrijwilliger Cor Fronik en uh, nou, die helpt je dan op weg ongerust gerust lang, zou ik zeggen. Ja, dus een excuus, ja, ik kan niet bij de website, die is er niet eigenlijk. Nee, maar we hebben ook hele vriendelijke, vrijwillige Bali-medewerkers... die uh, op alle fronten willen helpen. Niet met digitale problemen, maar wel met uh, uitleg van wanneer, wat is... en hoe de procedure is met het opgeven. Ja. Hoe, hoe bereik je nou mensen die, die misschien denken... die dit niet die weten of dit niet kunnen zien of wie de, hoe dan ook... Hoe, hoe bereik je dan de mensen die eenzaam zijn of... Nou, we proberen heel veel um, door te vragen aan de telefoon. Als iemand belt. Um, als u bijvoorbeeld zegt. Van, ik kan vandaag niet met de belbus mee. Want ik ben ziek. Dat je dan niet dat... Uh, ja klakkeloos aanneemt, maar zegt van bent u langziek? Kunnen wij u misschien verder helpen met een boodschapje? Weet u dat wij vrijwilligers hebben die boodschappen voor u kunnen doen? Dat soort dingen. Dus we proberen wel de vraag achter de vraag soms een beetje naar boven te krijgen en ja. uh, mensen verder te helpen. Ja, dat ja. ja, is wel belangrijk ook. Want, uh... Komt het dus aan heel, heel veel voor dat mensen een beetje uh, vereenzamen thuis als ze we wel op leeftijd zijn en dat ze daardoor juist naar uh, pluspunt gaan om wat Leeftijdsgenoten, zeker contactgenoten te vinden? Nou, ik vind het. Dat vind ik moeilijk te beantwoorden. De oudere adviseur, die we hebben, we twee oudere adviseurs, die zitten daar meer bovenop. Maar um, wat ik wel kan zeggen, de andere kant, je ziet wel als mensen zich eenmaal bij ons hebben aangemeld, dat dat dus een, een teken is dat de vereenzaming wat minder is. Want er worden ook afspraakjes gemaakt van zullen we volgende week dan dit of dat? Ontstaan wat vriendschappen. Dus het is sowieso wel een win-win als je naar het pluspunt ja. komt, om je onder te dompelen tussen de andere mensen. Want. Dat gaat in ieder geval vereenzaming tegen. Ja, ja dat is heel erg vereenzaming. Het ja. lijkt me heel naar. Ja. Ja. Achter de granium zitten, dat uh, nee, wens ik daar is niemand toe. Fijne nee. pluspunten dan is om... Uh, met zoveel activiteiten mensen binnen te halen en ja. binnen te houden. Hè? Ook, want dat is natuurlijk ja. ook heel belangrijk. En ook een rol. Uh, je kunt ja. soms uh, sommige mensen ook een, nog een, een rol geven. Want al ben je tachtig, um, dan, dan kan je nog een hele goede gastvrouw ja, zijn. En werk. bij ons ja. vrijwilligerswerk doen. Wat je ook weer onder de mensen brengt. En waardoor je ook weer nieuwe contacten ja. maakt. Ja. Dus soms kan ja. je dus een en cliënt zijn vind, en, ja. en vrijwilliger. En dat is nou juist leuk. Ja. En als mensen dan uh, nu denken van ja, ik wil wel naar Pluspunt toe, maar ik wil eigenlijk niet als gast daar zijn. Ik wil iets doen daar. Nou. Um, ik nou, als, weet ik niet zo het niet wat, maar stel nou, dat ze een idee hebben, dan kunnen ze dat ook. Ja, en of misschien hebben wij wel een idee. Dus ik, ik als coördinator vrijwilligers probeer altijd wel iemand dan, als hij graag vrijwilligerswerk wil doen, ook een, ja, een zinnige taak toe te bedelen. En als je ziet, um, in het kader van die eenzaamheid, dat sommige mensen vragen, ik zou wel iemand willen zien één keer in de week voor een spelletje. Of uh, um, een keer een rondje om, of naar het strand lopen. Hoe mooi is het niet als je twee eenzame mensen hebt die je aan elkaar koppelt? Ja. Hè? En ja. relaties? Dat uh, dat relaties laat me ik me eind. niet over uit. <laughs> kan me wel Ik zou zeggen hef van. <laughs> het kan, het kan. Ik kan me heel goed voorstellen dat als er een, een, een oudere man en een oudere vrouw... allebei hun partner zijn verloren... dat ze dan uh, op een gegeven moment uh, wat dichter bij elkaar komen... En Besluit om me samen te gaan wonen. Ja, dat is hartstikke fijn. Nou, als dat zo is, dan kan ik het alleen maar toejuichen, ja, toch? Ja, ja, ja. ja. <laughs> nou, een mooi programma. Uh, ja, een, tot een heel veelzijdig. Toe, heel veel te doen, zowel in Pluspunt als in de Blauwe tram. Ja, um, ja, want laten we dat benadrukken. Dat ja, in beide, beide uh, locaties is. Ja, ja, ja, is dat wat te doen. Nou, en dan heb jij nog wat meer, denk ik. Nou, die, ja, wat ik wat had het net vertellen. al over de Belbus. Um, wij zoeken eigenlijk nog een vrijwilliger Belbuschauffeur. Um, voor één dagdeel in de week. dus dat, dat kan zijn of een ochtend, of een middag, of een avond... of een zaterdagochtend. Nou, zaterdag hebben we al een vaste chauffeur, maar voor reserve. Um, daarbij is het wel van belang dat iemand fysiek heel sterk is... omdat je met rollatoren natuurlijk aan de gang bent... en mensen moet ondersteunen bij het in- en uitstappen. Maar um, als je een beetje fris en fruitig bent en sterk... Oh. en het lijkt je leuk om uh, iets te doen voor een ander... dan zouden we je heel graag zien als... Uh, belbuschauffeur. Een oudere jongere. Een oudere jongere, ja. Of een ja. jongere ouderen. Ja, of een jongere ouderen. En um, het is zelfs zo leuk dat wij hebben één belbuschauffeur die nam één keer in de twee weken een halve dag vrij om bij ons op de belbus te kunnen rijden. Ja. Ach, oh, en dat oh, dus, vind hey, ik wel hey, echt ja. waanzinnig leuk. Ja, top. Ja. ja. ja. Waar kunnen ze zich melden? Ze kunnen zich melden bij mij, ja. bij Jolande Goosen of bij Martine Smit. Martine Smit is mijn collega. Zij coördineert de Belbus en de belbuschauffeurs. En zij weet er ook van dat ik dit onder de aandacht zou brengen. Dus zij um, is altijd een van nou. ons aanwezig bij Pluspunt. Nou, laten we hopen hè, dat er mensen zich melden, toch? Ja, cool. nog een keer de website www.pluspuntzondvoort.nl. Dat klopt helemaal. En het telefoonnummer wat ze eventueel kunnen bellen. Nou de baan die zouden ze kunnen bellen 023 57 17373. Dan krijg je de plusdienst. En anders uh, 524 40330. 40330. 40330. Nou ik dank jullie voor je komst. Nou dank graag gedaan. Ja. Dank jullie wel. Versus Cooking on three Burners met het nummer This Girl. In inmiddels is de tweede gast aangeschoven op zaterdag 28 september 2019 bij het programma oh Goedemorgen Zandvoort. Ja. En dat is uh, Yvonne Cardol. We hebben het net over de naam gehad. Die ja. Een paar ja, keer ja, die is, ja, was. Het is echt Yvonne Cardol. En ja. Yvonne is coördinator dagbesteding bij het Nieuw Unicum. En die is op zoek naar medewerkers, onder andere voor het Natuurbuddy project. Nou, Ik wat? ben op zoek naar vrijwilligers ja? voor het Natuurbuddy project. Ja. Ja. Maar ook uh, vrijwilligers uh, die andere activiteiten kunnen doen. Uh, wij bieden heel veel activiteiten in de week. En wij uh, kunnen altijd vrijwilligers gebruiken uh, op allerlei vakgebieden. Uh, we kijken naar kwaliteit van de, van de vrijwilligers ja. en uh, waar hun interesse ligt. En daar proberen we zo goed mogelijk op af te stemmen en een match te maken. Want wat is het om vrijwilliger te zijn met Nieuw Unicum? Waaraan moet het toch wel een beetje minimaal aan voldoen? Of is er geen eis? Nou, in principe is er uh, geen eis. Uh, we kunnen... Uh, Eigenlijk iedereen gebruiken. We kijken altijd wel naar de kwaliteiten en of de doelgroep bij de vrijwilliger past. Maar daar komen we eigenlijk altijd uit. Vrijwilligers voor de bus zoeken we ook. Uh, dat zijn, uh, de vrijwilligers worden ook extra geschoold. Uh, ze krijgen een scholingsaanbod. Uh, uh, ze... Doe je dat intern? Dat dan, uh, doen doe wij intern. intern. Ja. Uh, voor de, de vrijwilligers die op activiteiten en op de afdeling worden ingezet... kunnen ze zich ontwikkelen op het gebied van MS. Niet aangeboren hersenletsel, een et- en slikcursus. En voor de chauffeurs bieden wij ook nog een opvriescursus die we ieder jaar aanbieden. En een uh, verkorte BHV-cursus zodat alles goed geregeld is rondom de bus. Uh, en de, de chauffeurs dus genoeg know-how hebben om uh, onze bewoners te begeleiden. Ja. Ja, want die bus die brengt de bewoners naar het, naar het ziekenhuis dagbesteden. en dagbesteden. Ja. Ziekenhuizen ook, hè? Ziekenhuizen niet. Nee. Dat is anders geregeld bij ons. Oké. Okay. Uh, maar wij brengen voornamelijk uh, van de woonlocatie bewoners naar dagbesteding of oh. naar behandeling op de hoofdlocatie. Mm -hmm. uh, en verder uh, doen wij ook nog wel uh, ritjes uh, met evenementen, uh, waarbij we chauffeurs inzetten om uh, dat te organiseren logistiek gezien. Ja. Best zwaar wel, denk ik ook. Uh, dat is best wel een zware job. Ja. Dus we, daar heb je fysiek natuurlijk wel uh, geen beperkingen uh, voor nodig. Stevige uh, Een stevige persoon, ja. inderdaad. Uh, omdat dat best wel... Je moet je soms best wel in bochten verlengen ja. die, uh, die niet arbo verantwoord zijn, oh, wel technisch nee. zijn. <laughs> <laughs> maar de, ook daar hebben we aandacht voor en uh, schakelen wij onze professionals in om uh, mee te kijken hoe ja. we dat het beste kunnen organiseren ja. Ja. want het is natuurlijk wel een bepaalde verantwoording die je hebt, hè? mensen die dan uh, verwachten dat ze met een bus ergens naartoe worden gebracht dat is ja. vaak een uitje voor hun ja en die zijn natuurlijk ook in een rolstoel gebonden. En dat is, er is natuurlijk ook maar een beperkte radius wat ze kunnen bereiken. Dus ja. als ze dan naar buiten komen, dan moeten ze met een bus ergens naartoe. Ja. Um, dus dat is natuurlijk ook heel dankbaar werk. Ja, zeker weten. En we zien ook de vrijwilligers die bij ons uh, actief zijn. Al heel veel jaren actief zijn. En dat met heel veel plezier doen. Uh, en daar ook voldoeningen uit halen. Omdat het stukje extra aandacht wat wij onze bewoners kunnen geven... Uh, dat is zo belangrijk... Uh, het is soms hand- en spandienst of enkel te even het sociale praatje... Dat is ja. gewoon zo. De sociale contacten van onze bewoners. Is gewoon echt zo belangrijk. Ja, ja er zijn natuurlijk ja. gewoon mensen. Die zitten alleen in de rolstoel. Ja, ja. het ja. ja. komt toch, denk toch een beetje een band. Dat er een band wordt uh, tussen de mensen komt. Ja, uh, verzorgers dat, en, dat is zeker en, zo. Ja. Um, en daarom blijven uh, onze vrijwilligers ook zo lang bij ons vrijwilliger. Ja. Um, wij bieden onze vrijwilligers natuurlijk ook wel wat. We bieden natuurlijk ontwikkeling. Uh, ze worden meegenomen. In personeelsfeesten. Ze krijgen een attentie met hun ja. vierjaardag. Ja. Ze krijgen een vrijwilligersdiner één keer per jaar. Dus we hebben best wel uh, voor. Er staat er iets tegenover. Voor onze, ja. Ja. Ze krijgen reiskostenvergoeding ja. uh, naar aanwezigheid. Dus uh, ja, wij hebben alles rondom onze vrijwilligers wel heel goed geregeld. Ja. Nou, dat ja. is mooi. Ja. Ja, en gratis tot, uh, toegang tot de feesten? Ja, ja, ja ook dat. We nou, zijn zo... natuurlijk volgend jaar 50 jaar. Ja. Oh, hè? spannend. Ja. Als nieuw in de kum zijnde. Nou, zag ja. ik iets leuks dat jullie uh, ook wel. Uh, wij zien jullie zoeken, beentjes of straatartiesten om op te treden voor, uh, voor de bewoners. Ja, onze bewoners komen natuurlijk uh, vaak niet het terrein af. Nee. Uh, maar we zoeken wel gezelligheid voor onze bewoners. En uh, we staan zeker open voor gratis. Uh, optredens van muzikale bandjes of koren of, of dat soort. Uh, uh, nou de koren zijn vanochtend hè, in, ja. uh, die starten. Ja, bij... ja, die starten <laughs> altijd opnieuw in elkaar ja. en dat is natuurlijk heel mooi en dat ja. wordt ook altijd druk bezocht. Uh, maar voor het weekend of een avondoptreden, een generale repetitie uh, is zeker een mogelijkheid om contact met ons op te nemen, zodat we dat kunnen organiseren voor onze bewoners, zodat het wat Leuk. gezelligheid is. Ja. ja. Ik noemde het even in het begin het uh, Buddy project, ja. want dat vond ik zo'n mooie naam. Um, wat is dat precies? Dat is een project uh, waarbij vrijwilligers worden ingezet voor uh, naast bewoners. En dan gaan we met documentatiemateriaal of een bioloog, gaan we of het circuit 2 op. Dat is het uh, pad wat opnieuw Unicum uh, loopt. Uh, dat heette voorheen het Schelpenpad. Daar hebben we pas ook allemaal bordjes langsgezet, belevingsgericht. Maar wat leeft, bloeit en groeit daar. Um, en daar wordt dan uh, aandacht aan besteed. En dan worden vrijwilligers één op één gekoppeld aan een bewoner. zodat uh, soort van bewoners die niet zelfstandig naar buiten kunnen... ook naar buiten kunnen en gewoon even een frisse neus kunnen halen. Of we gaan de waterleiding daarin in. En organiseren we daar een mooie wandeling. Ja, ja. leuk. Dat is ook volledig toegankelijk voor rolstoelen in de waterleidingduinen? Ja, ja, wij ik, hebben uh, inmiddels een pad uitgestippeld wat gewoon goed bereikbaar is uh, voor onze bewoners. Um, dus en het naar, is niet zo dat vrijwilligers de stoel hoeven te duwen, die kunnen daar gewoon zelfstandig rijden? Dat kan wel uh, zo zijn, want we hebben natuurlijk bewoners die niet, uh, geen elektrische stoel hebben. Okay, ja. Dus die moeten geduwd worden. Mm. Uh, maar er, zijn, er gaan ook gewoon uh, elektrische rolstoelen mee. Maar sommige bewoners hebben een mindere handfunctie. En ja. die kunnen dan niet zo lang uh, hun eigen rolstoel bedienen. En daar hebben ze dan begeleiding mee ja. nodig. En door de inzet van onze vrijwilligers kunnen we dit wel gewoon organiseren. Ja. Ik, ja. ik zie trouwens veel overeenkomsten met uh, het Pluspunt. Ja, met, dat is grappig. Dat had ik <laughs> ja. het vanochtend ook in, met het voorgesprek. We hebben elkaar toch allemaal nodig wel. Hè? Als Absoluut. vrijwilliger, alle ja. organisaties, Nieuw of ja. Pluspunt. Ja, wij hebben Mooi. al contacten met het Pluspunt. Ja. Uh, en ja. wij organiseren natuurlijk ook ja. bij het Pluspunt wat activiteiten. Ja, de uh, mobiel. Ja, de mobiel. Maar ook kom je ook eten. Dat is ook een van de activiteiten die uh, vanuit Nieuw Unicum wordt georganiseerd. In het okay. pluspunt. Met oh, bewoners waar, ja? van, uh, van het RIBW. En bewoners van, van Nieuw Unicum. Unicum. Ja, die ja. boven wonen hè? bij, bij het uh, pluspunt. Ja, in het Centrum. Ja. ja. ja. Ja, ik, zie, ook, ik ja. zie hier ook staan dat jullie op zoek zijn naar bandjes of artiesten. Uh, ja, dat artiesten. heb ik net al gezegd, ja. Ja, maar ik, ik weet dat bijvoorbeeld het programma van Fred Heij, ja. die doet veel met uh, Nederlandstalige zangers en zangeressen mm -hmm. die dan uh, live komen optreden in, in de studio. Ja. Misschien is dat wel een leuk idee dat je ja, uh, een uitzending komt verzorgen vanuit het uh, Nieuw Unicum. Nou, dat, oh, is, dat is altijd een mogelijkheid. Ik Want... sta daar altijd voor open ja. en dat zou voor onze bewoners natuurlijk fantastisch zijn. Ja, en dan kan ik ja. dat uh, daar op locatie doen en uh, dan heeft iedereen er ook wat aan. Ik ja. kan me herinneren dat er vroeger een bandje was in Nieuw Unicum. Bestaat die, hebben dat nog steeds. Nog steeds? die hebben we nog steeds. Dat is iedere vrijdagmiddag. Dan oh. repeteren ze en uh, ja, dat is, die, die laten we natuurlijk zelf ook wel eens optreden. Um, maar ja, dat, dat voor, dat, voor, we willen graag zoveel mogelijk um, afwisseling ja. uh, dus daarom, en zoveel mogelijk tevredenheid van onze bewoners. Dus daarom ja. zijn ja. we ook echt op zoek naar mensen die uh, een gratis optreden willen ja. verzorgen ja. voor onze bewoners. Ja. Ja. Nou, Zeg nog even, uh, mensen die geïnteresseerd zijn om bij jullie uh, te gaan uh, werken ja. als vrijwilliger... Uh -huh. Waar kunnen ze zich opgeven? Die kunnen zich opgeven bij mij. Uh, en ik ben bereikbaar op uh, telefoonnummer 023 5761 382. Ze kunnen me mailen op uh, gekseijkardol.nieuwunicum.nl. Of ik ben mobiel bereikbaar op 06 868 35455. Mooi. En ook bedrijven die maatschappelijk willen ondernemen die zijn welkom om contact op te nemen. Want ook dat doen we allemaal. En organiseren we gewoon een groot evenement voor onze bewoners. Wat weer extra bovenop ons activiteitenprogramma aanbod uh, wordt gestuurd. Ja, ja. ja, nou je weet. Wil je nog iets kwijt? Heb, uh, uh, zijn wij nog. Uh... Nou, ik wil ik, uh, nog wel even kwijt dat we op 31 oktober tussen 1 en 6 uur. Uh, hebben we een. Uh, informatiebijeenkomst voor mogelijk nieuwe medewerkers die bij Nieuw Unicum willen werken, want ook daar zijn we naar op zoek, naar enthousiaste, uh, leuke verzorgenden en verpleegkundigen. Dus die zijn van harte welkom om daarbij aan te sluiten. Mooi. Het is gewoon open inloop, dus je hoeft geen afspraak te maken, maar Dan kun je... iedereen is welkom. Oké. Okay. Ik dank je voor je komst. Hartelijk dank. Ja, ja. geen dank. Bedankt We voor dan alle even. informatie en veel succes met de vrijwilligers en medewerkers. Ja, nou hartstikke bedankt. dan. Ja. Okay. Okay. Aan tafel is inmiddels aangeschoven uh, Karel van Bloekhoven en we dachten dat het Armand der Signier was, maar het is... Dirk de Vries. Dirk de Vries geworden. En die zijn allebei van de Rust aan de Kust. Jawel. En jullie hebben een bezwaarschrift... Rust bij de Kust. Rust bij de Kust. <tie> en jullie hebben een bezwaarschrift ingediend tegen de Formule 1, die dan volgend jaar in Zandvoort uh, gehouden gaan worden. Wat voor soort bezwaarschrift is dat en waarom hebben jullie dat nou ingediend? Nou, we hebben geen bezwaarschrift tegen de Formule 1 ingediend, maar tegen werkzaamheden die er nu worden verricht. Ja. Ten behoeve van de toekomstige Formule 1. Dan gaat het om het uh, omwoelen van grond in het Natura 2000-gebied. Ten noorden van de camping uh, de Duinrand, waar ja. op dit moment uh, paddenschermen zijn gezet. En allerlei greppels zijn gegraven en struiken zijn omgezaagd en gehakt. Het uh, is ja, gewoon een uh, natuurgebied vernield. En daar hebben we bezwaar tegen gemaakt. Ja. En dan, dat was ook echt natuurgebied of was dat een bestemmingsplan bouwen? Dat is Natura 2000 gebied waar je normaal uh, geen schepping in de grond mag steken zonder vergunning. En dat is zonder vergunning gebeurd natuurlijk. En welk, welk gebied is dat dan precies? Nou, als je bij Camping de Duinrand bent, ja, ja. en je bent helemaal aan de noordkant daarvan, langs de boulevard, zie je een klein zandpaadje. Ja. Dat loopt van de boulevard naar de parkeerplaats van het circuit. En daar, ten noorden van dat zandpaadje, daar begint het Natura 2000-gebied. Daar is een, een strook van een meter of 30 is afgeschermd met paddenschermen en daar is dus gegraven en van allerlei dingen gedaan. En dat is om de paddenschermen te plaatsen of om weg ja, te leggen. Ja, het is gebeurd om die, die uh, uh, schermen, heet het officieel ja. te plaatsen, maar dat is op een hele grofstoffelijke manier gebeurd. Dat kun je netjes doen en je kunt het ruw doen. Ze hebben het ruw gedaan. Ja. Uh, bovendien hadden ze het überhaupt niet mogen doen, want je moet voor zoiets eerst een vergunning hebben en die hadden ze niet. Dus uh, ja, ja. wij zijn er wel zo van, horen ja, ze even het natuurgebied vernietigen. Als je een vergunning hebt, vragen we ons wel af of die vergunning er wel aan mogen zijn. Maar als je het zonder vergunning doet, dan willen we toch wel even bezwaar maken. Dus we zijn toen naar de rechter loopt u, loopt u dat na, wat er gebeurt op het circuit? Gaat u dan echt kijken van wat ze aan het doen zijn? Nou, de, wij hebben een heleboel sympathisanten. Ja. En die, komen daar zo, die wonen hier ook in Zandvoort. Ja. Want men denkt wel dat elke Zandvoort er voor het circuit is, maar dat is helemaal niet waar. En we hebben een heleboel sympathisanten die hier gewoon wonen en die af en toe melden van ik zie hier dingen gebeuren van, nou, kan dat okay. allemaal? Dus zo horen wij dat. Ja. Ja. Ja. Maar dat is een grote meerderheid van Zandvoort of een kleine minderheid? Weet u de cijfers? Ik heb geen idee. Nee. Dus wij komen bij u, dus ik weet ik helemaal weet het niet, niet ja. of dat zo groot en zo klein is. Ja. Ik weet wel dat wij een uh, petitie hebben gehad uh, ja. om te tekenen: van uh, nou bent u ook tegen de Formule 1? En dat daar heel veel zandwoorders op gereageerd hebben. Ja. Maar ik heb ooit een handtekeningactie georganiseerd van wie er voor het circuit is en dan heb ik ook heel veel handtekeningen. Wat minder dan wij. <laughs> ik weet het niet. Erin U bent bij de 4000 blijven steken en wij hebben de 6000. Dus. Ja, maar dat was allemaal het antwoord. Die, die voorstanders? Nee, die tegenstander. Nee, ook niet. Nee, die kwamen uit het hele land. Omdat uh, mensen komen vanuit het hele land hier naar het natuurgebied. Hè? Ja. Die komen hier in de duinen. En die horen dan de hele dag automotoren. En die krijgen dan een beetje een. Maar dat weten bestie... ze toch? Ze weten toch dat daar een circuit ligt? Maar ze weten niet dat er elke dag gevreesd wordt. Dat weet bijna niemand. Ik sta er Ja, maar je keer kan toch niet, niet, niet een circuit alleen maar in de weekenden kan je gebruiken? Nou, blijkbaar niet. Maar dat verwacht men dus niet. Nee. Men verwacht in uh, Kennermarduinen rust aan te treffen. De Wiesenten ja. enzovoort. En dan hoort men automotoren. Ja, nou, en dan wordt men daar boos om. Dus ze dus komen uit het hele land, Dat bedoel ik maar, die mensen komen niet alleen uit hier de omgeving die zo'n nee, komen hebben, maar ja, ja, het, het is land. natuurlijk een heel mooi natuurgebied. Ja, he? ze komen ook af ja. ja. Brabant, noem maar op. Ja, okay. Maar u bent ook wel, uw stichting, tegen de komst, terugkomst van de Formule 1. Dat ligt genuanceerd. Vanwege het, dus het geluid? Dat ligt geluid. Eigenlijk zijn wij niet zo tegen die Formule 1. Ja, ik ben er wat tegen daar niet van. Maar wij zouden nooit zo'n actie daar voeren als het niet zo was dat wij elke dag al in de herrie zitten. Nee, wij het, ook voor de komst van de Formule 1 hebben wij... ik woon in Haarlem-West, dag ja. in dag uit. Dat lawaai ja. aan mijn hoofd. Volgens mij hoor ik het nog beter dan uh, ja, dat de, door de wind. Dat, dat, komt, dat door komt door de, de wind. wind. Ja. Maar we horen het. Ja. En dat komt van het circuit. En we hebben al een paar keer gevraagd aan de, de circuitdirectie, kan dat wat minder. En dat is gewoon nee. Uh, we, dat willen we niet, we mogen die erin maken dus we doen het en als er dan bovendien nog een keer een complete feestweek met Formule 1 en allerlei kermisachtige toestanden bijkomen. Zeggen we ja, maar dit willen wij er niet nog een keer bij hebben. Dus ligt genuanceerder dan dat wij ons zo tegen die Formule 1 verzetten. We hebben ook tegen de circuitdirectie gezegd van als je ons nou gewoon wat minder herrie bezorgd door de week heen. Als je, doe nou eens honderd dagen er vanaf van die herrie. Of doe nou eens alle geluidsnormen een paar db naar beneden. Dan hoor je ons niet meer over die Formule 1. Maar dat hebben ze van de hand geweest. Dus vandaar dat wij nog steeds tegen de Formule 1 ageren. Ja, kijk, Op het is natuurlijk wel ja. zo dat als zij dan uh, een planning maken voor het nieuwe jaar, dan heb je allerlei organisaties die boeken dan een, uh, ja, dus een circuit voor een bepaald weekend he? of een door de uh, testdag voor hun, hun klanten. Die kunnen natuurlijk ook niet van tevoren weer uh, gaan afzeggen: van ja, uh, we hebben wat mensen in Haarlem die uh, hebben daar last van. Waarom? Omdat het al geboekt is. Ja, maar ze kunnen toch stoppen met boeken? Voor, voor, volgend jaar moeten alle boekingen nog komen hoor. Dus ze kunnen rustig zeggen: van, nou, of je maakt minder herrie. Ja. Kan best, hè, want die auto's maken expres zoveel lawaai. Dat is natuurlijk helemaal niet nodig om die Je dat auto's. dat zo is? Natuurlijk. De, op de gewone weg maken ze toch ook niet zo lawaai. Je ja, gaat even hard. Het is natuurlijk racen, hè? De race. Daar ja, hoort lawaai bij. Lawaai. Nou, en uh, maak nou eens vijfde B minder <laughs> lawaai, zeggen we dan. Ook leuk, mag je ook hard rijden. Ook je behendigheid in de bochten en elkaar passeren. Maakt alleen een beetje minder herrie. Uh, en dan zijn wij blij en dan maken wij geen bezwaar meer tegen de Formule 1. Mm -hmm. Maar ja, dat wordt afgewezen. Ik snap niet waarom hoor, want het tijdperk van de benzineauto is toch voorbij. Het is, het is toch zo, over vijf jaar lult niemand meer over. Nee, ik dacht dat al alles goed, uh, stiller werd, hè? Uh, ja, motor, uh, waarom en, uh, ze dat aan weigeren, uh, het is uh, mij een raadsel. Uh, en ze zouden al lang van ons afgeweest zijn als ze gewoon een handreiking gedaan hadden, maar dat doen ze niet. En vandaar dat wij zeggen, ja, maar dan gaan wij toch door met ons uh, ageren tegen de Familie 1. En als het jullie wat waard is, doe dan een handreiking. Maar tot nu toe nog steeds nee op de kist. Okay. Maar dan, dan wat u dus nu zegt, komt erop neer dat als ze dus een handreiking hadden gedaan, had u geen bezwaar ingediend Klopt. tegen het. Nou, wel tegen het verstoren van het natuur het 2000 gebied moet ik zeggen. Want dat kan sowieso niet. Je kunt niet want wat is het zwaarst beschermde natuurgebied van Europa, het is Europees. Erfgoed En daar ga je niet in graven uh, Dus daar hadden we dan toch wel bezwaar tegen gemaakt Maar dit was gewoon een stomme fout Dat hadden ze helemaal niet hoeven doen Voor de komst van de Formule 1 is het ook helemaal niet nodig Als ze dat netjes hadden gedaan Dan hadden wij natuurlijk geen bezwaar gemaakt Eerst de gunning aanvragen Dan werken, zo is de volgorde in Nederland ja. Niet andersom ja, en, uh, Daar hebben ze helaas andersom gedaan ja. Dus u bent niet onwelwillig tegenover het circuit om. Nee. Eh, We hebben niet... al een jaar geleden die, dat aanbod gedaan. En, ja, men, ja, dat is, ik, uh, ik kan me nog herinneren dat u dat inderdaad zei op die ja. uh, beroemde d 66 ja. avond in Harlem. <laughs> dus Daar heb ik trouwens u zei. ook gesproken. Klopt. Ja. En ik weet alleen niet meer precies waar het over ging. Iets, uh... Het ging onder andere hierover. Ja. Ja. Ja. Uh... Waar zit nou jullie grote probleem? Ja, u ja. zei ook altijd dat uh, u was een keer in Zandvoort. <tus> En dan was, stond u bij de Watertoren en u kwam uit Haarlem en daar hoorde u het heel erg en u stond bij de watertoren en u hoorde helemaal niks. Het klopt. Ja, ja. Ik zal niet zeggen dat je hier dan niks hoort. Maar het is duidelijk een windeffect. Wind Wat is de overheersende wind? Zuid, Zuid west, zuidwest. West. west. Ja, ja? Ja. Waar wonen dat wij nou, nou ja. precies? Ja, in Haarlem-West. Ja. Maar dan nou hoeft het niet ineens in Haarlem West te zijn. Je hoort het ook als je op de Grote Markt in Haarlem staat. Ja, als je de, de ingezonden brieven leest. Zeg mensen, ik zit op kantoor in Haarlem. Als ik het raam open heb, ja, dan hoor klassiek, ik het. Ja. Ja? Ja. En niet ja. zo zuinig ook. Ja, dat klopt. Want ja. die wind brengt dat naar binnen. Ja. Ja. Ja. En dan is het niet veel minder sterk dan het, dan het geluid hier te plekken aan de bron. Ja. Nou, dat, dat wil zeggen, dat uitwaaier effect is enorm. En daar wordt wat ons betreft veel te weinig rekening mee gehouden. Nou, ik geloof ja. dat dat vaker gebeurt. Dat muziek, hè, harde muziek zoals evenementen. Dat als je er bent, aanwezig bent, tijdens dat evenement, dat je er minder last van hebt dan als je verder weg woont. Dus ook Denk een kwestie van betrokkenheid. He? Als je er bent, dan tof... doe je dat voor je plezier. Ja. Ja. Dus dan hou je daarvan. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar als je met iets heel anders bent, je gewoon je lekker rustig in je tuin zitten, dan, dan komt het anders over. Want het is Echt? bij ons niet zo dat het nou zo hard is, dat geluid. Maar je ergens je eraan. Het hoort niet. Als oh, ik okay. gewoon in mijn tuin uh, zit, bezig ben. En ik hoor de hele tijd. Je kunt dus bijna uitzekenen door welke bocht ze scheuren op dat moment. Hè? Echt waar? Want dan het zwelt het aan. Dan gaat het weer weg. En even later, bij het volgende rondje. Hoor je hem binnenkomen in diezelfde bocht. Ja, ja? Ja, ja. Ja. En het is geluid. Het is net als het geluid van je buurman wat te hard is. Jij kunt het niet uitzetten. En omdat anderen dat voor 250 dagen per jaar bepalen dat jij dat niet uit kunt zetten... is één van de redenen waarom wij ons hier zo druk over maken. Ja. Het is terecht aangehaald. Het gaat niet om die Formule 1 als zich. Alleen dat geeft het wel weer een hele nieuwe slinger. Ja, want rondom Formule 1 krijg je ook weer side-events. En die gaan, let op, ook geluid maken. Dat en die komen met dezelfde wind mee ja. ook richting ja. onze richting uit. Dat en er is nog een moment. ding. Hè? Um, ze gaan nu voor miljoenen investeren in dat circuit. Dus dat circuit gaat daar voorlopig niet meer weg. Uh, ja, maar dat ligt er, ook er al sinds een worden. Het is niet meer van deze tijd, het moet weg, zeggen we dan. Ja, en als je er nu 20 miljoen in gaat investeren, wat ze nu doen, dan gaat het echt helemaal nooit meer weg. Dus dat is ook wel een punt voor ons. Maar goed, als er een goede deal te maken zou zijn, dan hebben we ook helemaal niet zo'n probleem met de circuit. En ik begrijp werkelijk niet waar die arrogantie vandaan komt om te zeggen van wij mogen deze hering maken, we gaan het lekker doen. Dat is net als wanneer je een, e een buurman hebt ja. die elke dag in zijn tuin een feestje houdt, dat mag tot 12 uur. Na 12 uur wordt het buren gerucht, maar tot 12 uur mag het. En je vraagt hem kan het een beetje minder en hij zegt consequent nee, want ik mag dit tot 12 uur doen. En de hele buurt heeft er last van, maar ja. hij weigert om in ja. te binden. Ja, dat is Zandvoort, dat is, ja. een, een nare buurman die de hele tijd overlast veroorzaakt. Ja. Zo ervaart u het. Uh... Ja, ja, voor 250 dagen het ja, ene dag is wat zachter dan de andere. Ja. Maar elk event hier maakt lawaai. Dat hoort natuurlijk ook bij het circuit. Kun je verwachten. Tuurlijk. Ja. En, en, maar dat is wel afhankelijk van de wind. Het is sterk ja. afhankelijk van de wind. Ik herinner me commentaar van mensen in Zandvoort. Die hadden last van het circuit toen er een aantal dagen achter elkaar noordwind eh, noordenwind was. Maar dan komt het ineens spontaan Hij over het hele dorp. Ja. Ja. Ja. ja. Toen dacht ik, goh, kunnen we niet vaker een noordenwind hebben? Ja. Ja, dat ja, hebben we ja, niet in weet, de hand. Het blijft voorlopig toch <laughs> wel zuid. West. Ja. west. Ja. Dus wij hebben ermee te leven. Ja. Maar daar zouden dus ga we wat aan doen. Want We vinden inderdaad antwoord niet zo'n aardige buurman. Ja. En daarom gaan we ook bij onze eigen stad te raden van help ons eens de buurman aan te spreken. Via de gemeente? Via de gemeente. Ja, ja. ja je kan alles proberen natuurlijk. Die doet dat niet overigens. Maar, nee, helaas. Maar... Ik vind eigenlijk dat Haarlem zou moeten zeggen wij willen onze burgers wel een beetje beschermen tegen deze overlast. Maar dat doen ze niet. Misschien omdat er een beetje een, een nauwe relatie is op dit moment tussen Haarlem en Zandvoort. We hebben alle ambtenaren van Zandvoort overgenomen, ja. zoals jullie weten. En misschien dat we bestuurlijk ook nog wel een keer uh, gaan fuseren of zo. Dus er is heel weinig zin in, uh, bij het bestuur in Haarlem... om iets moeilijks richting Zandvoort te doen. Iets beperkends op te leggen. En dat vind ik wel jammer, want ja, je eigen burgers hebben er wel last van. En het ja. wordt steeds erger ook. Hè. Ja. Uh, nog een puntje van als die familie komt dat uh, circuit wordt alleen maar populairder daardoor natuurlijk. Hè. Dus er komen nog meer huurders op dat, uh, dat circuit. Nog meer, nog meer, nu treinen, zijn de ja, avonden ja, nog, nog meestal vrij. Ja. Ja. Maar dan komen ze natuurlijk ook de avonden uh, in beeld om, uh, ja. om herrie te maken. Want dat mag ook namelijk... Ja. En, uh, en nu zijn de wintermaanden rustig. Nou, We worden de wintermaanden natuurlijk ook herrie. Dus wij verwachten alleen maar ook in die dagelijkse overlast een toename... als gevolg van de familie 1. En daarom willen we dat niet, tenzij de behoorlijk afspraken te maken zijn. Ja. We zouden heel graag nog een uh, uur erover willen praten met u. Maar gezien de tijd en de regie die dan nou, aangeeft... Goed, van, uh, we moeten even doorgaan. Um, de nou... Kan dat nog? Ja, het kan ja. nog. Um, het bezwaarschrift ja, het uh, tegen de uh, aantasting van de Natura 2000, dat, dat loopt. Dat is ingetrokken. Uh, ja, althans, uh, twee dingen. We hebben een voorlopige voorziening bij de rechter neergelegd. Van de rechtzaamheden ja, ja. moeten worden stilgelegd. De werkzaamheden zijn al stilgelegd door de provincie. Uh, want die hebben ook door dat het zonder vergunning is gebeurd. Dus die, die uh, klacht bij de rechter hebben we maar ingetrokken. Want uh, nou ja, er valt niks meer te eisen. Tegelijkertijd hebben we ook een bezwaarschrift ingediend tegen het verlenen. Tegen het uh, doen van werkzaamheden zonder vergunning. Dat loopt nog. Want daar moet gewoon, uh, moet gewoon uh, juridisch tegen worden opgetreden. En dat duurt altijd veel te lang. Dus wat je dan altijd doet is bij de rechter vragen om onmiddellijk stil te leggen. En dan komt het daarna de procedure die maanden duurt om dit te bestraffen, maar dat, uh, dat is voor de toekomst. Ja. We kunnen nog even door, het volgende onderwerp komt niet. Dus... Oh, ik dacht dat hebben ah, nog een vierde onderwerp ja. maar uh, dat is dus niet zo. Mag uh, er is um, iemand die wil iets vragen? We hebben van nog dus? een, een, een nieuwe een, gast. Een, een, uh... een inwoner. Een inwoner. Nou, uh, ik inwoner. zou zeggen, kom er even bij. Misschien, Misschien pak ik even de microfoon naast koffie. meneer De Vries, als ik het goed heb. En dan wordt even een stoel uh, bijgepakt. En er wordt iemand omgewisseld. Die gaat even naar Twitter toe. U bent? Uh, ik ben Armand Designy. U bent Armand A. Daar heb ik een uh, gezicht achter de naam. Ja, tijd uh, ja. denk ik. Ja. En um, wat komt u hier vertellen? Nou ja, ik, uh, ik hoorde dat er een uitzending was. En ik dacht van... Uh, ik uh, vind het sowieso prettig om, uh, om het even live te horen. Ja. En... Ja, ik kan me eigenlijk bijna in alles vinden. En dan eigenlijk nog iets, iets genuanceerder. Want we hebben het nu als buren van Haarlem en Zandvoort. Maar ik ben de buurman van het circuit. Ja. En ja, het is eigenlijk al gezegd... als je een gewone buurman hebt en die maakt iedere dag herrie... dan zou je hem aanspreken en vragen van kan het wat minder... En als hij uh, dat dan niet doet, dan, dan probeer je actie uh, te ondernemen. En ja, dat speelt hier eigenlijk. En, en dat, dat vind ik gewoon het, uh, het vervelende. En Ik praat nog ineens over uh, alle vormen van uh, milieuvervuiling of wat dan ook. Maar hoofdzakelijk voor mij en voor echt wel veel meer mensen ook in Noord... Uh, ...is het feit van waarom moet er nou altijd een hoop herrie klinken? En u had het over de wind, maar de wind die schampt in ieder geval in Noord flink over de huizen ook heen. En met gevolg dat daar de, het geluid eigenlijk veel meer voorkomt dan, uh, dan hier in het centrum. Ja, ik hoor altijd heel vaak het verhaal van uh, dat sinds 1948 het circuit er al is... En als mensen dan uh, dat niet fijn vinden... dan moeten ze ja, niet gaan geweldig. Nou, ik wat weet is het al, is jouw antwoord daarop. <laughs> dat vind ik een geweldig uh, iets. Dan denk ik van, nou ja... Hoe komt men er eigenlijk bij? Uh, dat men dat nog in de vijftige jaren zegt... dan daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar heel Nederland is uh, bezig met, met, met milieu... met uh, geluidoverlast. En hier gaan we gewoon rustig zeggen van... ja, je weet toch dat er herrie is... Ik bedoel, dit... dit, ja, nee, dit is, dat is een vraag. Van... Ja, nee, maar ik bedoel... Ga ja, wat... je dat niet? Maar vind jij dan dat het circuit zich had, moet aanpassen aan de, de omwonenden, zeg maar? Er komen natuurlijk steeds meer mensen zijn er omheen gaan wonen. Nou, niet, dus alleen Schiphol, de, aan, uh, niet alleen aan de omwonenden, maar ik denk dat het uh, een kwestie ook is van, van mentaliteit. En, uh, en je hebt een verantwoording naar... naar ja. ...naar bewoners en naar burgers. En dat houdt niet in dat je, omdat het in de vergunning mag... ...dat je het ook allemaal met doet. Want dat is steeds het antwoord van... ...ja, het mag van een vergunning, dus doen we het. Maar het en... is toch ook zo dat industrieën zich moeten aanpassen. Uh, elke groot bedrijf heeft toch langzamerhand... ...allerlei milieuvoorschriften gekregen... ...die er in de jaren 50 niet waren. Je mocht van alles in de sloot gooien in die tijd. Je mocht van alles Maar in de dat, dat is ook gebeurd bij het circuit. Want er nou, zijn die toen van die toen bedoven, aangekomen. Maar, de oliebo-dagen die dat, dat betekent dat er meer herrie is gekomen. Hè? Er waren er eerst maar vijf en nu zijn het er twaalf. De, en die Ubo-dagen zijn de herriedagen. Dus uh, de circuit heeft in de loop van de tijd alleen maar steeds meer herrie mogen maken. Terwijl alle andere grote bedrijven steeds verder geknepen zijn. In maar, de maar, maar die herrie die is dan wel uh, gelimiteerd en is begrensd. Nauwelijks. nauwelijks. En dat is blijkbaar binnen de vergunning. Ja, ja, dat is wat wij dus steeds te horen krijgen. En het mag dus, we doen het. Maar dan ja. u, er is ook nog zoiets als fatsoen. Ga jij je buren elke dag met geluidsoverlast belasten? Nou, dat vinden we niet fatsoenlijk. Wij vinden het in ieder geval niet acceptabel. En daarom gaan we voor deze bedrijven. En is het ook nodig? Want dat is een, een groot punt. Je kan zeggen van, we hebben het nodig uh, voor het bedrijf, voor het circuit. Maar het is natuurlijk niet nodig om s'avonds herrie te maken. Dat de, maar is er s'avonds herrie dan? Er wordt s'avonds ook veel, veel gereden. Ja. En dat is, dat is een onderdeel. Maar waarom moet het zeven dagen in de week? Ik bedoel, maar hebben jullie dan ook niet met het circuit... Nou ja goed, uh, Karel heeft het al gezegd... Met het, met het circuit directie ook contact gehad. Ik zal, Zij ik zal, zijn degene die daar wat over ik moeten Ik zou u vertellen dat uh, ik ben vier jaar in een overleg geweest. Ja. En daar en dat is een overleg geweest tussen de provincie of ja dat was in eerste instantie provincie voordat het ODI was de handhavers uh, daar zat bloemendaal bij en uh, daar zat de gemeente bij daar zat uh, het circuit bij en daar was ik een van de en vier jaar lang kregen we eigenlijk alleen maar te horen van ja het mag van de vergunning en het werd eigenlijk als een een lapje gebruikt van we hebben schoven. overleg ja want waarom was het overleg? Dat had te maken met, u noemde net even de UBO-dagen. Ja. Ja. Heel belangrijk om te weten dat de UBO-dagen, ieder bedrijf kan twaalf UBO-dagen krijgen. Zandvoort had vijf UBO-dagen en dat had te maken met dat het een niet normaal bedrijf was, maar dat een van de hoofdactiviteiten ook herrie maken was. Daarom kregen ze maar vijf. Toen werd het aangevraagd voor 12. en dat heeft de Raad van State in eerste instantie gewoon afgewezen. Dus dat is een heel belangrijk gegeven. Dat houdt gewoon in dat we hier niet over een gewone industrie praten. Nee, we praten over iets heel speciaals. Dat is het ook, ja, zeker ja. ja, maar daar is dus een aparte wet voor aangenomen, een aparte wet gemaakt om zeven extra dagen. Daardoor kregen ze de twaalf dagen die de normale industrie ook heeft. Ja. Ik begrijp dat u moet stoppen. Ja. Ja, maar maar, maar nieuw... ik wil ja, al al als laatste even <laughs> zeggen. Van het belangrijke is nu dat die vergunning. Die is eigenlijk afgestemd op een min of meer gewoon bedrijf. Maar die moet ook op een circuit afgestemd worden. Met al zijn ins en outs van geluid. We gaan zien waar het toe leidt. We gaan naar de muziek toe. Want we gaan samen in de nieuws draaien. Ik dank jullie voor je komst. Oké. Okay.